De grootste prijsdaling in één dag. Een vat kost nu minder dan 110 dollar in maart. De oorzaken zijn de daling van de vraag naar olie en de oplopende koers van de Amerikaanse dollar. Hulpverleners van het Rode Kruis zijn erin geslaagd... om de stad Daraa in het zuiden van Syrië te bereiken. Ze hebben hun voedsel, drinkwater en medicijnen afgeleverd. Het hulpverleningsteam had alleen toestemming om de goederen te brengen... en moest direct terugkeren naar de hoofdstad Damascus. Daraa is de stad waar de protesten tegen de regering van president Assad... weken geleden begonnen. Het Syrische leger probeert de demonstraties met geweld tegen te gaan. Er is weinig bekend over de situatie in het land. Er worden vrijwel geen journalisten toegelaten. Vermoed wordt dat de afgelopen tijd... In Syrië meer dan 500 mensen zijn doodgeschoten. Alassane Ouattara is nu officieel president van Ivoorkust. De constitutionele raad heeft hem tot winnaar van de verkiezingen van november uitgeroepen. Na aanvankelijke steun voor Bakbo. Meteen na de stemstrijd was Ouattara al door de internationale gemeenschap als winnaar erkend. Maar de zittende president Bakbo weigerde zijn verlies te erkennen en op te stappen. Er volgden maanden van bloedige strijd tussen aanhangers van beide mannen. Tot Bakbo vorige maand werd opgepakt. Ondanks die arrestatie is er nog steeds onrustig in Ivoorkust. In de maanden van strijd zo'n 1500 doden. President Obama heeft een krans gelegd bij Ground Zero, waar vroeger het World Trade Center stond. Zo'n bezoek komt vier dagen na de dodelijke actie tegen Osama Bin Laden, de brein achter de aanslagen in New York. De president sprak er met nabestaanden, verder bezocht hij het zwaar getroffen brandweerkorps dat 15 brandweerlieden in 2001 verloor. Het weer vanavond en vannacht helder. Morgen opnieuw zonnig. Het wordt dan ongeveer 23 graden. In het weekend wordt het nog wat warmer. Met maximaal rond 25 graden. Dit was het RMS. Your... Live, live, live vanuit de Haarlemmerhout. Bevrijdingspop Bevrijdingspopradio. Oh, bevrijdingspopradio. Tussen AB radio. Bevrijdingspop radio. Oh, en nog dat Unieke zegt, bevrijdingspopradio, al die frequenties 106.9, 105.1 .10, en 105 bedacht. AB Radio 7, Zoonvoort en natuurlijk Haarlem 105. En uh, terwijl Kate Nash nog verschrikkelijk dronken aan het zijn is uh, ergens rechts van mij. En net echt het complete publiek inging met een uh, kabel van ongeveer 100 meter. Uh, staat uh, Marco uh, hiernaast me met de Chef Special. Ja, het is um, zeg maar een beetje uh, in het motto uh, iets later, maar dat geeft niet, want dat is eigenlijk een beetje de dag van vandaag. Hè? Het, is, het is improviseren en iedereen loopt langs, het loopt een beetje uit. Maar, maar, maar, maar, onder het motto beter later goed hoor je niks. Nee, hij zit, niet, uh, hij zit er niet in. Nou, gaan, doen we het even zonder. Onder het motto, beter laat dan nooit. Jongens, jullie zijn er. Daarom dames en heren, chef special. Hij hey dude. even hey man. Ja, ja, ja, ja, ja. Wij, wij, wij komen uiteindelijk altijd. Jawel, en het, stond, het, het is het wachten ook waard. Het is het wachten waard, dus dat geeft dan ook helemaal niks. Even zo. die eerste vibe van uh, vanavond jullie show hier op het Jubilipodium. Hoe was dat? Ik ben, uh, ik ben Knitterstone ja, Wouter het heeft flink wat endorfine aangemaakt van, van het optreden, bedoel je? Ja, ja, ja, toch het ja, optreden? Ja, ja, ja. Oké, okay. Ik zal even nah, kijken naar je nee, hoofd. Ja, maar het was super dope. Het was echt onwijs vet. Ik zit echt op een uh, roze wolkje ergens, boord, in de lucht. achter stonden ze helemaal te, te gaan. Het, het was thuiskomen gewoon op de andere manier. Nou ja, thuiskomen is natuurlijk voor jullie, want het is je eigen stad waar je speelt. Is dat, is dat extra, extra eng? Heb je zoiets van, hier moeten we doen? want hier staat ook. Nah, je ja, je bedoel, wil wel extra je bent Gezien wow. weet je, vanmiddag ben, waren we in Leeuwarden en daar komen we gewoon weer nieuw uh, en uh, de, de rok om gewoon, denk ik niet over na. Ik heb altijd dus weer, weer in Harlem komen en denk ik: Oké, okay, oké, okay, oké, okay. en nou moet het, uh, nou moet het echt. Maar hoe echt is die, die rit dan? Jullie, jullie hebben dus vandaag in Leeuwarden gespeeld? We gaan ja. met de auto of met de chefbus, uh, uh, hoe heet het De missus. Missus. Dan ga je hiermee naartoe naar Arnhem. Wat gebeurt er in die tussentijd? Dan zit je met, met een, een, een, een opgeblazen gevoel ja, van holy shit ja, te moeten? Er, of? er wordt geslapen, er wordt uh, gediscussieerd. Waarover? Er worden ijsjes gekocht. Er wordt, uh, muziek, geluisterd. Er wordt de muziek, de muziek geluisterd. Er wordt geschaakt, er wordt... Uh, ja, vanaf... Dat was een hele lange rit. <laughs> ja, nou heel hard stuk. Is het hetzelfde gegaan als hier in Haarlem? Hebben jullie dan ook dezelfde set gespeeld uiteindelijk? Of? Nee, we hadden, nee, we hebben hier echt even uitgepakt. We hebben hier met de blazers uh, Biggest Monkey gespeeld. Dus er is een blazers sectie erbij. En uh, we hadden een paar een stuk of tien danseressen. Ook heel lachen. Oké. Okay. En Tessa Douwstra de, deed mee uh, met, een, met een, een nummer, dus... Uh... Oké, okay, die hebben jullie allemaal hier neergezet? Precies, ja. Oké. Okay. Hé, hey, maar het is uh, voor jullie sowieso natuurlijk een, een redelijk thuiskomen, want Bevrijdingspop, daar is het ook eigenlijk een beetje mee begonnen natuurlijk, hè? Ja, meneer was het twee jaar geleden hier, hè? Ook, ja. ja. Is twee jaar geleden nu, ja? Twee jaar geleden al, ja. ja. Dat was de. de, de, de uh, jullie hebben meegedaan met de Rob Harka Awards? Zeg ik dat? Nee, die nee, dat dat hebben niet meegedaan. Geeft niks, maar dat was echt mijn oh, dat, vorige beestje in de war, ja, dus zit... ik snap het wel. Maar Precies. nee, nou ja, voor mij, ik, het is mijn vijfde keer al, volgens mij, dat ik op Bevrijdingspop uh, sta. Maar serieus, dat zeg ik echt uh, zonder enige twijfel: dit was veruit uh, de allervetste van uh, alle vijf. Oké. Okay. Is dat, is dat het weer? Of is het gewoon dat jullie... Want nee, dat... dus jullie zitten nu in die flow. Het gaat nu als gewoon, een dolle met uh, jullie. We zitten in die lift. En dat merk je. En uh, er is een onwijs grote gunfactor. Onwijs veel liefde. Al die mensen waren er... Nou, ik denk wel een stuk of 15.000. Ik kon niet zien waar het stopte. En ze gingen allemaal... Uh, weet je wel, bazen er gewoon. Uh, dus, uh, nou ja. Dat, dat, dat is een onbeschrijfelijk gevoel. Om, als mensen zo hard uh, losgaan op uh, de muziek die je doet. Dan weet je, dan weet je weer... Waarom je al die liedjes hebt geschreven? Ook. Op zo'n moment. Een goede nou. goede opwarming voor Lowlands, trouwens. Ja. Nou ja, tot slot, inderdaad. Uh, Lowlands ja. uh, is officieel bevestigd voor, sinds vorige week, geloof ik. Ja. Dus we gaan los. <laughs> ja, dude. <laughs> wat, wat is dus, uh, dat? Is dream come true? Ja, zeker weten. Ja, tuurlijk. Dat wil je. Dat wil, wil iedere muzikant. Oké, okay, dus iedereen die vandaag het gemist heeft, gewoon linea recta en, en naar Lowlands toe verwijzen. En anders binnenkort nog in Haarlem? Ja, Spelen dat jullie dat nog in nog Haarlem? wat? Spelen jullie binnenkort nog in Haarlem? In Haarlem? Uh, nou, er komt een mystery uh, optreden aan. Dat gaan wij uh, volgende week maandag uh, we bekendmaken. Dus uh, hou het even de site in de gaten. Want uh, er is wel iets heel speciaals. Ik kan er nu weinig over zeggen. Maar dat moet uh, gevierd worden en er moet afscheid genomen worden van iemand. En uh, okay, okay, dus okay. dat gaan we... Nou, dat, dat, dat klinkt heel spannend. Dus dat is de, special. de, NL, dat, uh, is de ja. plek waar we het in de gaten moeten gaan houden. De ja. Aanstaande maandag, dan uh, horen we meer. Tot die tijd kan je natuurlijk altijd even langs de Sounds of een Ragged op de Van Leest voor de One For The Miss' is onze, onze, future, onze nieuwe <laughs> plaat. Hey, heel goed. Ja, ja, dat was wel jammer, want ze waren uitverkocht vandaag. Net, net nu nee, kan je nee, naar nee, gaan, nee, ja. Precies. Hey guys, heel veel succes. En, uh, nou ja, chefspecial.nl. Chefspecialmusic.nl, nou, ja, ja, heel goed. True. Wij gaan nog even naar het hoofdpodium. Misschien gaan jullie ook nog kijken. Oké, okay. de dude. Kate Nash Foundation. Lekker. Dit is uh, experimentele radio, de blauwe tegel. Kate Nash die uh, staat. Oh, ze zakt door het. Echt. Uh, radio is het, mensen. En uh, Kate Nash uh, treedt natuurlijk nu op het hoofdpodium. En ze uh, springt net compleet dronken uh, op haar uh, keyboard. En het keyboard zodemiet er letterlijk uh, volledig in elkaar. En uh, met Kate Nash ernaast. Ze is zo verschrikkelijk dronken. Mag je afvragen waar je naar luistert, dit is Bevrijdingsklop Radio. En de slotakkoorden van, precies, Kate Nash. En uh, ja, zoals ik al zei, uh, het is echt een happening. Ze was vanochtend al uh, hartstikke dronken. En uh, zo ziet het er nog steeds uit, tenminste. Volgens mij is er de hele dag een soort staat van onbereikbaarheid. En nu schopt ze tegen allerlei strandbal aan. Echt. Uh, het is jammer oh, dat je er niet bij bent. Oh, rockte, <laughs> maar het is echt niet te geloven. In ieder geval, uh, nou, bevrijdingsbolb radio. En uh, René Kind is ook aan de schoven. Hi. Ja, ja, ik wilde hier niet zoveel aan toevoegen. Maar ik wilde wel zeggen dat... Uh, als jij dit doet op een podium, zeggen ze... Jezus, die gozer, die was dronken. En kan je nagaan, dan drink ik nog geen druppel. In ieder geval de spelmanen staan weer op het podium. De mensen een beetje op te zweepelen, pepelen. Uh, straks natuurlijk Ben Onkel Sol. Um, ja, we hadden eigenlijk we dat hij een gezellig interview kwam geven. En dat was eigenlijk ook allemaal al geregeld. Even een klein beetje een backstage verhaal. Um, tot meneer zelf niet wilde. Uh, ja, een beetje zagrijnig. In ieder geval, uh, straks nog Ben Onkel die gaan hem wel helemaal uitzenden. Dus blijf vooral luisteren. Even now, the world is bleeding, the feeling is fine. Oh, Gnome in our castle, where we're always free to choose, never free enough to find. I wish something would break, cause we're running out of time, and I am overcome, yeah. The sins. and I am overcome. Yeah. I am overcome. Oh, baby. Holy water in my arms. I am overcome. Not let's shroud everybody. live vanuit de Haarlemmerhout met de optredens, de artiesten en sfeerverslagen dit is Bevrijdingspopradio Ah, ja, Radio 2011, we zijn er nog allemaal en we zijn er nog bij voor je, nou, een uur, anderhalf uur. En dan, uh, dan zetten wij hier het licht uit, tenminste, ik denk dat we als laatste het licht doen. Als we trouwens ook over het terrein heen kijken, je ziet af en toe nog een lichtje of zo'n, uh, weet je al, zo'n zo uh, mobiele telefonische cameraatje eventjes aandoet en uh, zo'n lampje ziet. Maar voor de rest is het aardig donker en iedereen wacht op, Ben ankelsol. Uh, René Kind is ook, uh, nou aangeschoven niet, hij staat naast mij met de burgemeester. Ja, ik denk dat ik wel weet wie het licht hier vanavond echt uit doet. Ja. Uh, ik, ken ik ken echt weinig burgemeesters, ook als je gewoon in de media kijkt, die uh, elk jaar echt gewoon uh, consistent, consequent uh, naar een, een uh, pop-evenement als dit uh, toekomt. En dan ook elk jaar weer, nou ik zal niet zeggen dat je elk jaar het, het licht uit doet uh, Bernd, maar uh, volgens mij uh, ja, is dit wel een van jouw uh, eigen uh, passies. Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk. En het licht uitdoen, ik zou werkelijk niet weten waar je hier de schakelaar zit. Maar als ik het uit zou kunnen doen, zou ik het graag doen. Maar ik vind het altijd weer echt een topfestival. Als je nou vraagt wanneer Haarlem leeft en bruist, dan is het wel tijdens bevrijdingspop. Vorig jaar hebben wij een heel korte discussie gehad over, goh, wat is het toch groot? Kan het eigenlijk nog wel groter? Uh, ik, ik heb echt geen cijfers gehoord voor de, deze keer. Maar ook deze keer, het weer zal ook meewerken, is het weer helemaal proppie, proppie vol. Uh, nu ben jij uh, verantwoordelijk voor uh, veiligheid en dat soort zaken. Merk je dat van tevoren? Wordt daar een extra druk opgelegd? Nou, het wordt allemaal ontzettend goed voorbereid. Er zijn allerlei draaiboeken voor scenario's wanneer het niet goed gaat. En daar is de politie heel druk mee bezig en de mensen van de afdeling veiligheid van de gemeente zijn daar druk mee bezig. En uh, nou, ik heb er alle vertrouwen in dat het, uh, als er iets fout zou gaan, dat iedereen precies weet wat hij moet doen. Zodat ik hier rustig uh, een beetje rond kan lopen, de feest kan vieren en uh, uiteindelijk iedereen weet wat hij moet doen. Zodat ik daar... Uh, vol vertrouwen... Uh, uh, dat over kan laten aan de professionals... en niet zelf daar iets aan zou... Zo. Word, wordt dat geëvalueerd? Morgen of... Uh... Ja, ja, nee, elk jaar weer. Maar we hebben... Uh, dat is, uh, je moet het bijna afkloppen... maar de, echt de afgelopen jaren nooit enig problemen gehad. Het is, uh, dit jaar was het voor het eerst... dat bijvoorbeeld de Hells Angels... die altijd een uh, afgescheiden gebied hadden... en hun eigen regels hadden... dat er afgesproken is dat zij... Dat niet meer zou hebben, dat privilege, maar dat zij hier gewoon op het terrein zou moeten zijn. En zelfs dat gaat goed. Ben, ben jij dan de, heel, ben jij de hele dag nog erg, zeg maar, uh, op scherp? Is het nog iets dat je, dat je zelf paraat bent? Of ben je lekker gewoon op de achtergrond aan het vippen, zeggen? Ja, weet <laughs> Ik ben eigenlijk vrij lang op de vipboll geweest, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik ben, als er iets fout zou gaan, is er een loco-burgemeester, en dat is in dit geval Jan, Jan Nieuwenburg, die heel goed op kan treden. Want ik heb zelf wel een paar biertjes gedronken, maar volgens mij net eentje te veel om nog... Uh, nou, sociaal drinken is menselijk, uh, Bent, ja, want ja. Voel je dan ook VIP? Zijn er veel mensen die jou de hele dag aanspreken? Of kun je een beetje opgaan in het, uh, in het geheel? Nou, dat laatste, maar uh, eigenlijk uh, ken ik uh, minstens de helft van de mensen die op die VIP-borrel komen uh, heel goed. En het is gewoon ontzettend gezellig. Dus je spreekt iedereen... En uh, wat dat betreft is het ook gewoon een uh, prima netwerkevent, zoals dat heet. Maar het is gewoon echt een uh, ja, ontzettend gezellige, uh, leuke bijeenkomst. Bemoeien je er je nog mee met wat hier gebeurt, in de zin van uh, uh, groter uh, of uh, dat soort uh, ja, uh, ambities? Ja, ja. Nee, we hebben de afgelopen jaren heel veel uh, discussies gehad met, uh, met uh, het bestuur van Bevrijdingspop. Hoe groot het festival zou kunnen worden. En toen hebben we heel duidelijk afgesproken dat dit wel ongeveer uh, het, uh, de limiet is. Dus het uh, Flora Park erbij, het Verenigingspark erbij. En er zijn wel eens ideeën geweest om het allemaal nog veel groter te maken. Maar nu is het lekker overzichtelijk, lekker op de Haarlemse schaal. Beheersbaar, altijd een goede sfeer. En volgens mij moeten we het hier gewoon op houden. Dat heeft het ook voor zin om het groter te maken. Bevrijdingspoppen is bevrijdingspop. Het is gewoon een top-event top voor Haarlem. Als wij weten waar de knop zit, dan ga ik je volgend jaar vragen <laughs> <laughs> om het licht uit te doen, Ben. Nee, dat en... doen we niet. Ik het, moet nog... Moet nog later, het moet nog tot minstens 12 uur doorgaan. Ja, ja, en dan wordt het nog afgebroken en zo. Dus ik kom, Ben Loncle Sol, een Franstalige Solman. Ik ken jouw muzikale voorkeur een beetje. Ik denk dat je het leuk gaat vinden, dus ik wens je ja, nog een ja, hele dank, fijne avond. Ik vond Triggerfinger, dat is het helemaal voor mij, maar ja. ik ben heel benieuwd naar Ben Lonkelen. Ja, okay. Dank je voor de tip. En tot gauw. Ja, okay. dat Ben. Hai. Hai. Hai. Volgens is de eerste burgemeester die fan uh, is van Triggerfinger, dat uh, moet fantastisch zijn. We zijn in uh, afwachtingen, nee, nee, René zei het al van Ben onkelzol. Um, vorig jaar stond uh, natuurlijk Ellen uh, Clark op het uh, hoofdpodium hier uh, rechts van ons, want wij zitten hier ergens op het uh, veld en we kijken ook uit jongens, het ziet er uit. Oh, maar die rechts van ons te spelen. En uh, laten wij nou ergens een uh, cassettebandje weer meegelopen. Het uh, is één Gun de van 2010. Hey man. is bevrijdingspopradio at the ja, stop trying. Uh, ik zit trouwens de hele tijd te denken. Uh, Daan van Rijsberg was hier vanochtend. Dat is natuurlijk uh, een van de programmeurs. Ja, uh, programmadirecteur. Zo mocht hem niet noemen. Uh, Thijs hamman die het uh, programma deed. Die, die begon hem zelfs met u aan te spreken. Daar werd hij lichtelijk verlegen van. moet uh, je Nee, nee, nee. Maar toen had hij het over uh, dat hij uh, aardig wat, uh, wat, wat rapachtige uh, muziek had geprogrammeerd uh, op het uh, podium. Uh, en toen zei hij ook: van, uh, Ja, er zou eigenlijk hadden we nog iets anders in onze gedachten, maar dat hebben we niet gedaan. En dat het was wel een grotere act. En dan vraag je toch wat zou daar gestaan hebben? Ja, ik heb hem. Nou moet nou nu. nu je overvalt me. Ja. Want ik, heb hem, ik heb hem een keer erover gesproken. Uh, hij had inderdaad volgens mij contact met een. Uh ja. ja, dan moet ik even heel goed nadenken. Wat het ook alweer was. <laughs> nou goed. Maar, maar ja. het is in ieder geval een, uh, iets nou, wat. We, we uh, hebben we het wel echt over de categorie Lady Gaga of zo. Weet je? Ja, zo ja soort, wel, iets, wel uh... iets groter. Want wat ook grappig was. Uh, hij had vorig jaar al uh, uh, onze. Uh, nou, kom op. Hoe heet ze? Uh, uh, uh, nou, de Nederlands. Heel ja, nou, lang? Nee, Caro Emerald natuurlijk. Oh, Carol Emerald. En Carol ja. Emerald die, uh, uh, die kreeg natuurlijk stemproblemen. Dus uh, dat ging uh, een beetje mis. Uh, en uh, volgend jaar, uh, als ze nog enigszins. Uh, in Hitlijst staat, dan uh, zal ze hier zeker weten gaan staan. Maar dit jaar uh, heeft hij het ook niet slecht gedaan. Want uh, als we horen wat er zo direct gaat komen, uh, nou, zoveel hits heeft hij nog niet gehad. Mijn onkel Sol komt uit uh, Frankrijk. Ik zag een enorme tourbus uh, hier stoppen. Daar uh, rijdt hij waarschijnlijk heel Europa mee door om de uh, om, uh, uh, festivals af te gaan. En uh, daar slapen ze ook in, dus dat zal echt meuren. Trouwens, wat ook een beetje meurt, is deze cabin waar we in zitten. Ja. Uh, als je hier echt van buiten naar binnen komt, je weet niet wat voor een luchtje tegemoet komt. Rock and roll. Maar hier worden hard Gewerkt zeg maar, en hey, de raam openzetten heeft geen enkele zin meer. Ben Longel dat weet ik, die heeft zijn tanden gepoetst. Oh, want? Ze hebben speciaal voor hem hier bij de Albert Heijn Echt bij waar? het uh, Houtplein, je allemaal, is een allemaal, tandenborstel je gehaald. Die zal maar runner zijn. Het is serieus. Ja. En dan hebben ze hebben speciaal voor deze Ben Longel een uh, tandenborstel gehaald Echt? om hem nog op tijd zijn tanden te laten poetsen. Dus ik weet in ieder geval dat op het hoofdpodium van Bevrijdingspop de afsluitact in ieder geval goed ruikt. En wat ook leuk is, zeg maar, dat je dan runner bent en dan, moet je, dan krijg je dit soort kutklusjes. Ja, dus, ja dan moet, je, daar, moet je voor de de ja, dan krijg je een, ik zie ook echt allerlei uh, hele bijzondere gerechten zie ik altijd uh, na, naar de backstage gebracht worden. Dat is ook niet normaal. Hey, we gaan over naar het hoofdpodium. De laatste act voor Bevrijdingspop 2011. Dit is Bevrijdingspop Radio Ben een console. Thank <laughs> you. My dear it's obvious so we both know no I can't remember how I've been seeing you then. you don't even see why you're always losing all your man between us to leave All jerks, I don't care. You know, I don't believe that girl. Cause I know you by heart, Four words and backwards across the sister. I know you by heart, I know you by I heart. Oh, oh, you'll sad. it seems you got a for always running a Girl, come back this feeling Hey! Bell, bell, bell, bell, Get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, yeah. get, get, it get, get it, get it, bell, Oh, bell, it to me Come on, bell, it to me, yeah bell,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 hi everybody boys and girls do you feel good tonight i feel really really really good tonight but you know what i'm a french i'm a french singer of soul music do you like soul music okay so let me introduce myself my name is ben Longle soul Nice to meet you, but I got a, a kind of tradition. I just want y'all to scream out your names after the count of three. Are you ready for that? Zero, one, two, one, two, three. Come on. Pleased to meet you, everybody. Thanks a lot. Are you ready to scream tonight? Are you ready to sing tonight? <laughs> But are you ready to dance tonight? <laughs> Let's go! dans son coel mede eh yeah, yeah yeah. oh oh, oh. Yeah oh, oh. yeah eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh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 Elle me dit, c'est tout et tressé colère. Comme aujourd'hui, lassé de toucher terre. Même si notre histoire vient à s'écrit. J'ai le scénario. Oh, oh, oh. Même si l'on s'égarent dans l'entrore. J'ai tué à tout ce qu'il me J'ai tous ceux qu'il te vol. En me ouais Le pure et le meilleur Le bleu et le gris Mais parce je à tout hein Elle me dit lui fait